Nou, u hoort het wel, hè? we zijn nog steeds in Italië. Vorige week hebben we Piet Loeres en Sintje verlaten in een Chinees restaurant in Milaan... ...waar Hatsike hun ontsnapt was via het Chinese toilet. Toen Piet Loeres en Sintje en Leslie Longvinger zich afvroegen waar ik bleef... ...en Pools hoogte gingen nemen, stonden ze plotseling buiten. De sluwe Hatsike had hen andermaal misleid. U kunt zich dus wel voorstellen dat ze heel erg in de put zaten... Nou, die uh, Hatsikee, die mag dan denken dat hij een linkerpink is. Maar hij krijgt oom niet in de vernieling. Het uh, rule is dat deze the man altijd verdwijnt, zonder een spoor achter te laten. Uh, oh, maakt u zich maar niks ongerust, hoor, meneer Loomvinger. Als er geen sporen zijn, dan maakt meneer Loeres ze wel. <laughs> dan staat hij onbekend, hè? Nou, nou, nou dank je wel, Sintje. Dat wil ik zelf kunnen zeggen. Veel dingen ben je stom, maar uh, mensenkennis heb je. Hé, hey, meneer Loers. Wat is dat voor een rare streep daar op de trottoir? Hé? het de nou pap. Dat, dat zijn de broodkruimeltjes. Oh, no, no, no, sir. He? No. no. You think it's broodkruimeltjes, but it's not. Nee, snopt is het niet. Het, het lijkt het meer op sambal oelek. Zeg, in ieder geval zijn het kruimeltjes van Chinese eten. Zeg, meneer Ja. Yeah. Zo had Siké dat gemorst hebben toen hij wegliep. Bah, George, you're right. Look. De sporen lopen over de hele straat. Well, het lijkt wel een sprookje. Ja, yeah. ja, yeah, ja. Yeah, yeah. Sneeuwitje met die broodkruimeltjes en die reus. Of, uh, hoe heet dat weer, een klein koppie? Een <laughs> <hè? laughs> klein duimpje. Oh, nee, Lures. Je houdt je alles door elkaar. <laughs> ja, men legt nou niet altijd de oele wappen. Ik kent mijn literatuur, hoor. Louis Heb geen boekje nodig om te weten wat hij wil. Louis literatuur is houten dief. En dat doet hij dan ook, hè? Vooruit, daarachteram. Waar, waar zijn hier eigenlijk? Well, uh, I believe it's here the... Uh, Cipolletta plein, piazza Cipollotta. Ja, ja, ja, dat klopt. Dan moet dat uh, via Hapja zijn. Hè. Laten we daar maar heen gaan. De slotverrekening gaat daar het spoor ook heen. De krijg de Canadese revolver loopt dat, huh? dat het spoor dat houdt het een op. Nou, dat is nou altijd hetzelfde elke keer. Dat het lekker gaat en houdt het op. Dat, dat, dat is een wijngeloofje. Ja, kom, kom, kom. Niet huilen, meneer Loer. Ja, kom, de slotverrekening heb ik u er altijd weer uitgehoopt. Ja, nou, nou, uh, look, Mr. Loris. Huh? Well, Dit is our terminal. Dit huh? is het eindpunt van de buslijn, hè. Huh? naar het Flixfield-car. Ja, ja, ja, ja, Zie je wel? Ik heb het altijd wel gezegd. Als de nou dat hoofd is, Piet is het meest van mij. Haha. <laughs> Holy spook. Oh, die kerel is natuurlijk naar de Flickveld. Ja, wat dacht jij dan? Naar de boor? Naar die eigenlijke boor? <laughs> uh, we moeten maken dat was de gestoomde hagedissel naar het vliegveld komen. Dus zeg, zou u nou eerst eens niet informeren of iemand hem heeft zien instappen? Uh, besloot verrekening is hartstikke, wil iemand die in de gaten lopen? Ja, niks informeren, instappen en er naartoe hoor, en mee. Gauw, ze gaat net de bus weg. Gauw nou! En zo reed Piet Loeres en Sientje en Leslie Longvinger een ogenblik later in gestrekte draf door de straten van Milaan. De bus stopte weliswaar bij, bij iedere boom omdat er een hond aan boord was. Maar na luttele uren waren de vijf kilometer afgelegd die hen van het vliegveld scheiden. Hey, fratellini. Signore. Ja, Hoe heb je soms een uh, Chinese meneer gezien? En zo ja, waar is die dan heen gegaan? Dit is ja, een jaar ja. Chinese signoren hebben kaartje genomen naar land van Chinese signore. Kaartje voor Lumpia Airline, tweede perronen, Moonliner naar Peking. Oh mooi, geef ons dan ook maar drie kaartjes. Dicen, de signore, drie kaartjes. Dat is 3.394 lire. Gracias, signori. signore. Oh, hebt u één lire daarbij, dan krijgt u er honderd terug. Dankjewel. Waar haalt u nou opeens al dat geld vandaan, meneer is, <laughs> hè? Dat is de, de bagage van de schouw, hè? Wat? ja. Ik had al afgerekend voor ik kon zingen, weet je wel. <lacht> ja, ik had geen tijd meer om het terug te geven toen ze je schieten. Hè. Die jongens verdienen het toch maar makkelijk in Italië. Ze hoeven hun hals maar open te zetten en hoppata. <lacht> hebben, hebben ze de zakken vol centen. Als ik ooit weer terugkom in Holland, dan, uh, dan ga ik gewoon bij de Nederlandse opera zien. Daar hebben ze graag mensen die in Milaan gezongen hebben, weet je dat. Kijk eens, meneer Loers, daar gaat hij. Daar loopt Hapsie K. En... op het vliegveld met een koffertje. Nou, wat zal ik gaan we dan? Daar gaan we toch achterna. Stop, stop, stop, stop. Wat denk je dat je hink gaat doen, Wat denk je nou? Duane, bagage. Wat is dat party, dat Nou, nou, listen, my good man. We are in a hurry. We hebben een hast. prestel, prestige, prestige Niet de niks met de schatten. Ja, ja, ja, hoor nou eens even vertellen, oh. Nou, geen halen maar tijdjes we, we moeten die hatsikee achterna voor die ons weer door de klavier Oh, nee, no, nee, no, nee, no, nee. No. Eh? Die juist zijn douane, Jawel, dat klopt. Maar ik heb hem even in de Javaanse binden genomen, hè. Hij hangt nou ergens in de horen <laughs> Kom, jongens, rennen! En met gezwinde spoed rende het drietal over het veld in de richting van Peking. Het vliegtuig stond met draaiende motoren start klaar op het laatste nippertje renden ze de landingstrap op, liepen de stewardess van de sokkel en vielen hijgend in het gangetje tussen de stoelen neer. Hey, hey, hey, zo. Die binnen, binnen, binnen, binnen. Knappe gozer als ze zo maar hoe is ze weer naar buiten krijgen? We, we, we hebben geen kaartjes, senor. Huh? Geen huh? besproken plaatsen bedoel ik. Wat, ja. U mag wel mee, maar dan zult u tot die bed moeten staan. Wat nou? Daar is onze eerste tussenlanding. Nou, Daar gaan er drie passagiers uit. Yeah? Nekjes op een rijtje, houd u maar vast aan de stewardess. Ik dank u, hallo. Staan toptype? Nou, moe. Geef mijn een stoomtrommetje naar de Eilanden, maar. Ja. Die zweet op alles raad, niets gaat boven zijn bed. Het deert hem niet hoe lang hij staat: van Milan naar die wet, die Van net. Kun je vliegen? Vlieg dan mee. Van Melan naar Tibet, Tibet, Tibet. Vast in uw No spoken, please. We gaan landen in Tibet. Oeh, mooi dat we er zijn. Wat valt niet mee, hè, om zo aan te staan. Hey. Nou, well, well, I'm glad you're there. Het is alleen zo so jammer dat Hatsikij niet in het vliegtuig is. Ja, ja, hou je vast. We landen. Ah. Zeg, ik heb zo'n idee dat die vrije zijn eigen verstopt heeft. Hebben jullie al in het bagage net gekeken? Kijk daar eens, meneer Loers. Hé? Huh? Buiten het vliegtuig. Uh, ja, zie ik zie het. Dat is de bemanning die uitstapt. ja. Yeah. <laughs> Nee, ziet. nee, nee, meneer Loeres. Kijk er nou toch eens goed. Dat kleine pilootje. He? Is Hatsi Kees. Hij was toch in het vliegtuig. Krijg de kruis, beste ik. Die gozer is zo lekker als een gelooide kat. Ga uit, de achterna. Ja, ja. Halt, haalt, haalt, haalt, haalt. Heel douane. Koffertje, koffertje. Kijk, kijk, kijk. Ja, kalabici. Ja, niks kalabici kalabici Opzij, we hebben ja, en ik op. Wacht maar even zieke. Ik grijp hem wel, hoor. Ja, ja, ja. De Tibetaanse douane was voor geen kleintje verwaard, hoor. Die nam ze alle drie tegelijk in de kopslingen En voor ze het wisten, lagen ze buiten het vliegveld. Oh. Au. Ah, dat is niet zo best, hè, meneer Loeres. Eh. Komt dat nou? Wat heb je nou voor een greep gebruikt? Nou, hè? Gewoon, hè? De hij betaalt. Oh, Oh. Well, I understand. Oh. Yes. Ik begrijp het. Die kennen ze here. Oh. zijn hier immers in Tibet? Oh. voordeel hebben voor de we zijn buiten het vliegveld. We kunnen. Oh. We staan waar we willen. Oh. Ik ben helemaal gekneusd. Menselijk. Als die zoete te Ja, nou. Vertel me liever waar hij razziteen naartoe is gegaan. Daar. Daar. Bij de tweede berg rechts is hij de helling opgegaan. Nou, uh, wat let ons dan? Hij op mij ook de op. En zo liepen ze, en zo liepen ze. En de helling werd steeds hoger. En de helling werd steeds steiler. En de lucht werd steeds dunner. En de lucht werd steeds eilig. Wat een zille lucht, hè? Oh, nee. Ik wil maar zeggen... Je kan er zo je vinger doorheen steken. Maar ik sta er rond daar. Ha, gaat ze Wat een lucht. Het lijkt het de straat. De straat als veel. Maar ze zetten door. Het werd steeds hoger. En, en hoger. En nog hoger. Tot Piet Loer is eindelijk verzucht. Zeg, eh, straks dan... Dan stijg ik op. Wat. Wat is die hoog? Wij zo in ja. vijfzaam zitten. What well, I know. Ja. Yes. I've been here before. Ik ben hier ja. meer geweest met Sir uh, Henry. Ja. We zijn hier op de Himalaya. Ja. Hey. Kijk, het gemarineerde kaarsvet. Ja. Ja. Op de Himalaya. Dat had je wel eens eerder mogen zeggen, droger. Is He? het wat is dat daar? Wat is dat voor iets? Waarom? Een heel groot monster yeah, van oh. een mens. Oh. Good gracious. Huh. We zijn in gevaar. Dat is de first quicklijke snowman. Huh. Uh, Doe nou. Blijf nou staan. Iedereen drukt zijn snor als me muziek. Allemaal lopen ze weg. En laten mij hier alleen staan. Zonder radio. Zonder televisie. Zonder sigaretten, zonder Loubendi. nou Toen... oh. nou, oh. oh. oh. nou, ik weet wel dat ik niet mooi ben. En gevaarlijk ben ik ook. Oh, oh Engels, wel? pas op, de Loeres, grijp hem. He, he, ja, ja, uh, denk er aan, vertel ook. Oh. Verzekerlijke sneeuwjongen, hè? Als je met één vinger aan dat meisje komt, dan grijp ik je in de tyverstaande... Nee, meneer Loevens, die hm. kent die, niet doen! Ja, je hebt gelijk, Sintje, dat zou uh, ik net zeggen. Dan grijp ik je in de huiderwijkse makrelewipper, hè? Moet je even opletten, daar gaat hij dan. Hoeplaar! Oh. Zo, zie je dat, broer? Dit was de kleine wipper. En als je nou drukte maakt, dan neem ik je in de grote wipper de luxe. Nee. Laat u maar, laat u maar. Ik zal alles doen wat u wilt. Wat wilt u eigenlijk? Dat zal ik je vertellen, broer. Wij willen alleen nog maar naar Hatsikee. En als je ons daarheen brengt, dan zal ik je een paar grepen leren, waar ze hier in Tibet nog nooit van gehoord hebben. Zeg, uh, hoe komen we hier de berg af? Naar beneden. Gewoon naar beneden. Oh, mooi. En, en hoe komen we naar Peking? bij de tweede gletsjer linksaf en dan zie je de Chinese muur en als je die volgt dan ben je er zo een kleine 1200 kilometer. Oh, ik dank u, mevrouw. Gaat er geen bus? Niet direct. Na 1150 kilometer vindt u een bus. Het eerste stukje zal u moeten lopen. Ja. Mandaro, Laurens krijgt het niet cadeau. Oh, wat is een leven zeer! een eindje lopen en een klein bustochtje bereikte het al eindelijk stoffig en vermoeid de mooie stad peking nou, ja. zie zo, dat hebben we weer achter de rug nou, nou. nou ik voel me wel een beetje smerig naar het tochtje we moesten er maar eens uitkijken naar een hotel zeg ziet je wat is broer op zijn chinees hm? oh uh, hey ping ja is hier ergens een hotel Nederige mandarijn Doreen, wie vragen nederig verschoning? Oh, dat is nou juist wat we zoeken. Een goede verschoning gaat er altijd wel in. We zijn er moeie. Die zijn vreemdelingen. Ho, hoe bestaat het dat hij dat zo ziet, Sintje? Dat ziet hij zo? Je bent een goochel met jonge broer. Je bent een uitgekookte mandarijn. Het zal een nederige mandarijn Doreen, een grote vreugde zijn. U te ontvangen in zijn nietig paleis. U mijn volk Oh, mijn komen u binnen. Nu. U zich kunnen wassen. U zich kunnen verschonen. U zich kunnen voeden. U zich kunnen drinken. U zich kunnen slapen. U zich kunnen gast zijn. Kost niks, gratis, voor niemand dan cadeau, dat is een lang. Ja, ja komt in, kom nou, in, Nou, nou, Sintje, wat heb ik gezegd. Altijd, hè, wat, wat doen we toch op grote Brood? Ja. Geen hey, mijn machine. Ja, nou. Zegt, je woont hier mooi, broer. Ja, ja, ja, ja, zeker waar. Maar u trekken uit uw vuile straat, lopen wij nogal zuinig op pelsetje tapijtjes. Mogen wij u verfrissen met lotussap? Nou, een piketanus, hier blijft er altijd wel in, Aha, daar is een grote bel. Proost, broer. Daar gaat hij. U bent toch altijd zo vlug, meneer Loeres, er staat op niet voor inwendig gebruik. U gebruik maken van toiletwater. Ja, wat willen u eten? Or ham and eggs, please, and a good cup of coffee. Oh, yeah, <laughs> you dressing it. You kitten, Kevin, alligator-eieren. Three years old, verse kippen-eieren uit the Ming-dynastie. Heel zwart, ruiken heel leek. Now, mine is always best as my nulletjes zijn. Nou, eerlijk gezegd zou ik me wel eens even willen opknappen, meneer de Wanderheer. Oh, that's a jelly-good idea. Ik voel me net zo zwart als uw eieren. Nou, doet maar net of u thuis zijn. Ik zal roepen mijn bediende. Klaar, klaar. <laughs> Hij zal u wijzen uw kamer. Zit me met u van u daar! Nou, u volgt niet de man. Ja, wat een huis, hè? Ja, ik ja, ik denk... oh, ja, meid, hoe kunnen we het zo treffen? Ik pik altijd de goede mensen uit, hè. Het is eigenaardig, maar ik flikker hem altijd, ja. Je hebt een goede baas getroffen, bediende. Jongens, uh, hoe heet jij eigenlijk, Ping? Man van nederige bedienden zijn Hatsike. Maar u vergissen zich als u denkt dat Hatsikee bedienden zijn van Mandarijn. Zijn juist omgekeerd. Mandarijn zijn bedienden van Hatsikee. Die zijn er ingestonken. U luisterde naar de Wadders. Een boerverhaal opgetekend door Emile Lopez en Jan de Klerk. Medewerkenden waren Christel Adelaar, Van Heskes, Dries Krijn, Jan Radi en Jan de Klerk. Arrangementen Elze van Even de Groot, Regie, Jan de Klerk. Luister de volgende week... Volgende uitzending van de Warren zelf de tijd, zelf de golflengte, zelf de hoeheden de vrije.